Zeg Samson, weet jij nog wat wij gaan doen op zondag 5 september? Hoi, hoi, niet, ik weet dat, dan gaan wij gorgelen Nee, dan gaan we gordelen, slimmeke Hoi, moet dat bedoel ik, kertje Als ik de kruimels van de bordel ik Dan wordt het veel te zwaar Dan word ik veel te zwaar, te zwaar. En daarom, daarom gordel ik Dat doe ik ieder jaar Ja Samson, ja dat weet ik, dat is een goed idee. Ja Samson, ja dat weet ik, dus ga ik met je mee. Oh. Het wordt waarschijnlijk wandelweer. Oh nee, dat lijkt me niets. Oh nee, dat lijkt me niets. Toen heb je geen gewandel meer. Jij kunt niet op de fiets. Dan kan niet op de fiets. Toch wil ik op de fiets gaan. met jou door de natuur. Toch wil ik op de fiets gaan the like munch your come do call call call Of trap voor trap Vijf of vijftig kilometer Stap voor stap of trap voor trap Doe je best en voel je beter Word wordt druk maar niet wanordelijk Luister maar naar Radio 2 En daarom, daarom worden ik En iedereen doet mee Oh